Negen. Straks weer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 Uur. Het er meer bewolking en lokaal kant op een mistbank. Overdag is het wisselend bewolkt en er staat weinig wind, 19 graden op de wadden, tot 25 in Limburg. In het weekend is het zonniger en nog iets warmer. was het er... Zandvoort heeft het. Ja. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. zee. Zandvoort. En zomer Dit is de zomer van Zandvoort.